Bert van Sloten. Hele goedemorgen. het is donderdag 18 juli. De bolletjes bolletjesrui aan, de 21 bochten zijn bezet, het bier is nog niet op. Het feest is al lang begonnen. En er zijn twee Nederlandse agenten om meer dan anderhalf miljoen mensen op de Alp in de gaten te houden. Het is vandaag de dag van de Nederlandse berg, de Alp Dues. Dat zullen we weten ook. In de hoop op succes klimmen we mee naar boven. We bellen met pa Mollema. We schouwen voor, we spreken de agenten, kijken naar het weer. Gaat het regenen? Blijft het droog? Is het dan helemaal geen... En een ander nieuws, zult u zeggen? Jazeker wel. Pensioenfondsen, waar Robert het ook al over had. Nelson Mandela is jarig. Er is gedoe in Amerika, dus over dat blad, The Rolling Stones. Er komen cijfers van Intel. Kortom, nieuws en op de wes. Tot half tien is dit het NOS Radio 1-journaal. Dan beginnen we met muziek. Propaganda Jewel. Zes minuten over zes, tijd voor het nieuwsoverzicht. Weer dreigt voor miljoenen Nederlanders een korting op de pensioenen. Drie grote pensioenfondsen waarschuwen dat er volgend jaar wellicht weer gekort wordt op hun pensioenuitkering. Ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Deelnemers moeten erop rekenen dat het niet kan uitsluiten dat er een, een duidelijke korting moet gaan plaatsvinden. En PMT, het grootste fonds in de metaalsector. De consequentie op basis van de cijfers zoals wij ze nu hebben over het eerste halfjaar uh, zal zijn dat als deze trend zich uh, doorzet ook in het tweede halfjaar, we rekening moeten gaan houden met een tweede verlaging van de pensioenen van het pensioenfonds Metaal en Techniek. En dat het effect zal zijn een verlaging van tussen de 4 en de 8 procent. En dan de analyse van PME. Nog een groot pensioenfonds voor de metaalsector. De vraag... Of dat aan de orde is, is echt serieus. En uh, er is een behoorlijke kans dat dat inderdaad daadwerkelijk het geval zal zijn. De fondsen moeten voor het eind van het jaar een zogenoemde dekkingsgraad hebben van 104,3 procent. Het onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen niet aan die eis kunnen voldoen. De kans op een korting is daarom groot. Nelson Mandela wordt vandaag 95 jaar. Hij viert zijn verjaardag in het ziekenhuis in Pretoria waar hij ruim een maand geleden werd opgenomen. Gezondheidstoestand werd aanvankelijk kritiek genoemd, maar volgens Mandelas dochter vertoont haar vader een opmerkelijk herstel. He is making remarkable progress It was a time that we were all extremely anxious and, and, and worried and we were prepared for the worst, but he continues to amaze us every day. Um, I saw him yesterday afternoon and he was watching TV with his little headphones. He was een huge smile en hij reageert heel goed. Verenigde Naties heeft vandaag uitgeroepen tot internationale Nelson Mandela Dag. Onder andere de Dalai Lama en de Amerikaanse oud-president Clinton roepen mensen op om vandaag 67 minuten vrijwilligerswerk te doen. Mandela was 67 jaar politiek actief. Bij een aanrijding tussen een motor en twee fietsers in de buurt van Tiel is gisteravond een vrouw van 50 omgekomen. De politie. Rond half tien is hier een motorrijder tegen een fietser aangebotst. Dat een vrouw van 50 uit de ochtend en die is daarbij helaas om het leven gekomen. Haar 15jarige zoon die naast haar fietste, die is ongedeerd gebleven. En de motorrijder die, die is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Motorrijder is een man van 29 uit Venendaal. De vrouw was samen met haar zoon op pad. De vrouw reed op de fiets uh, met haar zoon hier over de Wabendijk richting Dodewaard. En op enig moment is de motorrijder vanuit dezelfde richting als de fietsers... Uh, Aankomen rijden en die heeft de vrouw van achter aangereden. De vrouw was op slag dood. Meerdere ambulances en een trauma-helikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe het is gebeurd. Amerikaanse politie gebruikt kentekenregistratie om de beweging van miljoenen automobilisten bij te houden. Gegevens worden soms jarenlang bewaard, zegt een burgerrechtenorganisatie. When they have the location of your plate and, and where you were on that date and time uh, that they scanned your plate, they can see where you work, who you associate with, where you pray um, where ze to the doctor, and they Kentekencamera's langs snelwegen en in politieauto's zijn officieel bedoeld voor het opsporen van criminelen. Deze man vroeg zijn gegevens op en schrok ervan. So this picture shows um my car parked in the driveway of my house and uh, very clearly shows my daughters and myself getting out of the car. Meer dan 1% van de opgeslagen gegevens gaat over verdachten... zegt de burgerrechtenorganisatie. Goed, dat is het nieuwsoverzicht. Dan pak ik de kranten erbij voor het verse nieuws van hedenochtend. We beginnen met de Volkskrant. De kop is Verenigde Naties, dubbele punt. Situatie Syrië, angstaanjagend. Aandacht van de wereld voor het drama in Syrië verslapt. Het doet denken aan Rwanda, maar we vergeten het. Dat is de strekking van het verhaal in de Volkskrant. Krant. Metro heeft een verhaal over ouders die de deur platlopen bij de opvoedpolie. Het aantal ouders dat voor hulp naar die opvoedpolie gaat... is het afgelopen jaar explosief gestegen. Ze kunnen het allemaal niet meer aan. Het heeft onder andere te maken met meer armoede. En dat heeft natuurlijk te maken met de crisis. Het Nederlands Dagblad heeft een verhaal over kankeronderzoek... van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En dat dreigt uit te lopen op een mislukking. De kop is dan ook campagne kankeronderzoek strand'. Het Financieel Dagblad heeft het verhaal over, wat NOS ook heeft... en de Telegraaf heeft daar trouwens ook een verhaal over, over de pensioenen. kop in het Financieel Dagblad is groter gat in pensioenen... maakt korting onvermijdelijk. De kop in de Telegraaf is trouwens weer fixen, tegenvallen pensioenen. Daar hoort u nog veel meer details over tijdens deze uitzending. En waar de kranten het natuurlijk vooral ook over hebben... is over vandaag, de dag van vandaag, de alp Dues. Trouw heeft een verhaal van een hele oude caravan... en daarop staan posts... Van Mollema en Tendam. En de kop is wie bier wil, bestelt dat per megafoon. Dat is wel zo praktisch. Nederlandse wielenfans bouwen een feestje op de flanken van Alp Dues. Daar gaat het ook over in het Algemeen Dagblad. Die hebben er een paar getallen aan toegevoegd: uh, een miljoen mensen op onze berg. 200.000 Nederlanders vieren feest. En het andere getal is het getal 9. En als u het bij heeft gehouden, weet u waar het over gaat. Er zijn acht overwinningen geweest. De fans hopen nu op zegen nummer 9. En er is één foto, die komt overal terug. Die zie ik al in Metro. Die zie ik op de voorkant van uh, uh, het Algemeen Dagblad. En die zie ik nog groter op de voorkant van de Telegraaf. En daar uh, zijn de jongens bezig met een soort van voor naar achter... van links naar rechts op de grond uh, in te zetten. Uh, allemaal in oranje overval. Kortom, het is biergezellig daar zo op uh, de Alp dat is het Sportnieuws. Nog één berichtje dan ook uit de Telegraaf. Het is eigenlijk meer een soort waarschuwing. Als u op stap gaat naar uh, Italië. Er is geen benzine op de Autostrada. Dus u moet tinken voordat u Italië heen komt. Elke werkdag wakker worden. Hey baby, Met het NOS Radio 1 journaal. I've been looking at you, baby. There ain't no doubt about it. You've been checking me out now. Unless I'm wrong about it. I thought that I saw.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 Los Zijls, Alan Clark was dat. Zondag treedt hij af en dus is de Belgische koning Albert nu op afscheidstournee door België. En als een echte Belgische vorst moet hij natuurlijk langs alle gewesten van het land. Vandaag gaat hij naar Duitsstalig België, morgen naar het Franstalige Wallonië. En gisteren nam hij al afscheid in Vlaardingen, in Vlaardingen, in Vlaanderen, sorry, in Gent. En dat veroorzaakte commotie. Onze correspondent Joris van Poppel was erbij. Koning Albert op bezoek. Hij loopt een beetje stram de trap van het gemeentehuis op. Hij draait zich om, beglimlacht, zwaait. Lieve de koning, dank u wel, bedankt. Overal vlaggen, zwart, geel, rood, de Belgische tricolore. Bij de dranghekken, twee, driehonderd mensen, royalisten. Heten die hier fans van het koningshuis mevrouw met een florretje in de hand. Ja, voor de koning nog een keer te zien. Hè? Want het zijn de laatste keer dat hij als koning hier gaat komen. Hè? Heeft hij het goed gedaan? Heel goed. Heel goed. Ja, ja we zijn er content van. Nee, nee. En dat de koning... Uh, heel goed zijn best gedaan heeft, begrip getoond heeft voor, uh, voor het volk. En dus, uh, ja, ik vind uh, dat, dat, uh, dat hij mag geapprecieerd worden. Albert heeft dat zeer goed gedaan. Normaal gezien, een koning, is altijd de scheidsrechter tussen alle politieke partijen. En die rol heeft hij perfect gespeeld. Maar er zijn niet alleen fans aan de overkant van de straat... ...andere vlaggen. Niet de zwart-geel-rode van België... ...maar een gele met een zwarte leeuw erop. Vlaamse vlaggen. Vlaams-nationalisten zijn het een stuk of veertig. Een kale man met een Vlaams vlaggetje op zijn borst staat vooraan. Manifesteren voor een onafhankelijke Vlaamse republiek. En daar past de koning niet bij. En uh, koning past uiteraard niet nog in een onafhankelijk Vlaanderen, ...nog in een Vlaamse republiek. Ja, en het woord republiek, dat houdt in dat we geen koningshuis moeten hebben hier in Vlaanderen. Aan de overkant laten de royalisten zich horen. Niet België, niet. Niet België, past Niet België, past Niet België, niet. Niet België, is Niet België, niet. Niet België, niet. Niet België, trouw. Niet aan de koning. Zonder hem was er, al lang, uh, was er al lang het land gesplitst. Of... Twee dames hier tussen al die Belgische vlaggen. Er zijn mensen die uh, dat willen zien splitsen, maar dat gaat niet gebeuren. Want uh, denk ik, de mensen die in België bijeen willen houden... zijn uh, een groot, veel grotere me meerderheid dan de mensen die in België willen zien barsten. Ik vind dat hij nog hetgene is wat België houdt. U heeft het daarnet misschien gezien, uh, de andere kant van de straat was... Iets anders getint en uh, het wordt moeilijk. Maar de koning doet zijn best. Of de nieuwe koning, Philippe, zijn land net zo goed bij elkaar mee te houden als Albert. Vanaf zondag mag je het gaan bewijzen. Vanuit Gent, een roerig Gent mag je wel zeggen, was dat een reportage van Joris van Poppel. Nijmeegse Vierdaags is voor de lopers een feest. Muziek, vrolijke mensen langs de kant, goede prestaties. Maar in de Vierdaags is er ook plaats voor herdenking en voor bezinning. Zeker gezien het oorlogsverleden van de stad Nijmegen en de omgeving. Thomas Beaven Tompkins, age 30. Sergeant Jack Osborne, age 21. Sergeant Ronald Bertram Cooper, age 20. Sergeant Roy Arthur Waterhouse, age 20. Sergeant Vincent Sugden, age 21. These men had their terrifying last eight minutes of their lives in the airspace above Beuningen. They gave their today voor tomorrow. We will always remember them. Het is een plek die vlak langs de route van de Vierdaagse ligt. Het is een kaal grasveldje zonder bomen of begroeiing. De meeste wandelaars zien het veldje niet eens liggen en lopen stug door. Maar de Britse militairen stoppen om er een krans te leggen. Het is de plek waar 70 jaar geleden een Britse bommenwerper neerstortte. Voor een van de deelnemers aan de Vridaagse is deze plek daarom heel bijzonder. Hij was namelijk 11 jaar toen hij het Britse toestel voor zijn ogen zag neerstorten. Ab Bruisten uit Beuningen, 81 jaar. En hij loopt voor de 19e keer de Vridaagse mee. Hij vertelt over die dag... Dat zagen wij dus aangeschoten worden. Op een gegeven moment houdt die motor op en wordt aangeschoten en zeilt terug, boven het dorp terug. En komt gewoon langs voor ons huis langs. Nou, ik heb zo boven te kijken, van met hoofd naar beneden bij wijze van spreken. Want het trekt valt het niet. En overal vielen ook stukken af, al, hè, kleinere stukken. En dan is zo'n glijvlucht van zo'n brandvliegtuig vliegtuig toch nog ver. Hè? Dan is het eh, dat is toch nog, nog zo'n 900 meter van ons vandaan gevallen. De volgende morgen, ja, dan, we hebben toch de hele nacht niet geslapen, dan eruit en niet rechtstreeks naar school, stikken met een paar buurjongens door de weilanden heen, want we kenden die weilanden op een prik, hè, we wisten precies waar de smalste kadeelten van de slootjes waren. Het eerste wat ik zag, dat was een, een, een pilotelaars uit zo'n zo steken. Ik was helemaal verbijsterd, ik was echt onthutst. Toen is voor mij de oorlog begonnen, toen, op dat moment, toen is ook voor mij het soldaatje spelen afgelopen geweest. Want ik denk, soldaten hebben pijn, dacht ik. Hè. En zo ben ik naar school gegaan. Ik heb niks meer, van de rest heb ik niks meer ervaren. Nu is dit uw 19e Vidaagse. Ja. U bent ook vandaag weer langs dat punt gelopen. Wat denkt u dan, als u daar nou, langs loopt? Ik, toen ik die vlaggen zag, hè, dan, gaat het alweer, dan zie ik de, de maat van, het, van mijn huis naartoe lopen. Want dat, het, het, het, het ervaren van dat brandende vliegtuig is, is verschrikkelijk. Maar ook die morgen, dat, dat moment dat ik daar stond voor dat vliegtuig... helemaal verbijsterd, hè. Dat, dat, dat, dat komt dan bij mij op. Hè? Hier speelde ik geen soldaatje meer, denk ik dan. Hè? Ja. Heel veel mensen lopen de Vierdaagse en lopen langs die plek... en zijn heel erg bezig met hun eigen prestatie met de Vierdaagse ja. lopen... We weten misschien helemaal niet wat daar gebeurd is. Vindt u dat jammer? Nou, maar nu, nu, nu is dat gemarkeerd, dat bedoel ik eigenlijk. Dat is juist nou zo mooi. Dat is, ja, en nu zagen er net ook mensen naar beneden gaan, hè. Kijken, dat, dat alleen al, wat dat is. Wat is daar gebeurd en die Engelse vlag en die... De... Nou, dat en het begint dan met een paar mensen. En als dan volgend jaar, zei de, burger, de burgemeester net... dan komen ze ook weer terug, de, de, de, de mensen, de, de militairen. Dus dan zullen ze er weer bij zijn en dat vind ik heel fijn. We zitten nu op een muurtje... Maar ik zit u op te houden, hè? want u moet weer lopen. Wij gaan, ja, wij ik moet er voor. Maar ook dat kan voor. De bijdrage was van Paul Sanders. Oeh, Katie Tenstel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 Ooh, not for me, yeah. Ooh, I said, no, not, no, no, not, no No, no, no, no, You're not the one for me Ooh, ooh. no, not, no, no Ooh, no, no, ooh No, no, no, you're not the one for me Black en de Cherry Treat was haar doorbraak. Katie Tunstal was dat. Het NLS Radio 1 Sport. Nederlandse voetbalsters die zijn bij het Europese kampioenschap in Zweden uitgeschakeld. Oranje verloor de laatste poolwedstrijd met 1-0 van IJsland. En eindigde daardoor teleurstellend als laatste in de groep. Bondscoach Roger Reinders vindt het vooral teleurstellend dat zijn speelsters niet hebben laten zien hoeveel kwaliteit ze hebben. Ik denk dat we in dat hele traject gewoon hebben laten zien dat, uh, dat wij uh, een prima... Uh, um, ...ploeg kunnen hebben die, die gewoon prima voetbal kan spelen... ...en die, die nog beter kan dan dat ze eigenlijk gedaan heeft. Uh, dat wilden we graag op dit toernooi ook al la, laten zien... Dat is uh, één wedstrijd uh, gelukt. Uh, daarna uh, hebben we dat niveau niet kunnen, kunnen halen. Uh, en dat was dus on onvoldoende. Maar ik heb ook al gezegd, dit, dit zijn wel de wedstrijden. Dat heb ik aan de voorkant al gezegd. Dit zijn wel de wedstrijden die we nodig hebben om, uh, ja, om beter te worden. Maar je wilt altijd meer. Je bent sporter. Je wilt meer. Uh, en dat hebben we niet kunnen halen. Maar zoals de coach al zei, alleen de eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen was een succes. Favoriet Duitsland werd op 0-0 gehouden. En dat was een vliegende start. Maar... Twee nederlagen verder is de droom uiteengespat. Aanvoerster Daphne Kosten. Ja, nou als, je gewoon, als ik terugkijk op die wedstrijden. en ik zie uh, dat we tegen Duitsland prima, laten, prima spel hebben. Noorwegen, dat het gewoon uh, nou ja, echt diep onder ons niveau. Ja, en nu, ja, die bal, wil er gewoon niet in. Uh, onwijs veel druk op die IJslanders. Maar ik heb die keeper, heb ik, uh, ik heb beelden van haar gezien. en volgens mij is ze nog nooit zo goed gekeept. Ja, het is gewoon. Uh, dit voelt zo zuur. Dit is echt. Uh, Echt pijnlijk. Maar ja, het is dus voor de ploegen weer een, uh, een wijze les. 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Die is gewonnen door Christopher Vroom. De Brit bleef in de 32 kilometer lange klimtijdrit Alberto Contador voor... en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement. Spanjaard klom naar de tweede plaats... omdat Bauke Mollema gisteren genoegen moest nemen met een elfde tijd. Balkin Kopman werd ook gepasseerd door de Tsjech-Roman Kreuzikker... en staat nu vierde. Mollema zocht de schuld vooral bij zichzelf.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 ik kon, uh, kon snel door, dus het kostte me niet meer dan uh, vijf seconden. Ook Laurens, Tendam moest Rijn prijsgeven. Tijdrit sloot hij af als zestiende... en daardoor zakte Tendam in het klassement van de zesde naar de zevende plaats. Welke coure coureur verspeelde kostbare tijd bij een valpartij in de afdaling. Uh, bocht naar, uh, naar links, een kilometer of zes, vijf... ik weet niet precies voor de meet, denk kilometer of zes voor de meet. Ja, ik ging volledig op de naar beneden, was overspoeld met tijd het fietsen. Uh, bocht naar links en ik schiet rechtdoor en... Uh, ik hou voor de kop. Geen grote hoog snelheid die bocht in en ik kom niet houden. Froome heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 4 minuut 34 op Contador en 4 minuut 51 op Kreuziger. Bakker Mollema heeft meer dan 6 minuten achterstand op de Brit en moet ruim anderhalve minuut goedmaken om in Parijs op het podium te komen. Maar Parijs is nog ver weg, nog een dag of vier. Vandaag staat weer een zware rit op het programma in de 18e etappe. wordt de Alp dues vooralsnog twee keer beklommen. Tussendoor is er een afdaling via de Col de Saret. Volgens kenners, snel en gevaarlijk. Dit is Radio 1. En ook nog lastig wegdek. Jan van der Putten is binnengekomen, want het is bijna half zeven. Jan met het NOS Journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor uh, miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen. Drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP... verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen... de vereiste dekkingsgraad niet zullen halen.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 Het leger in Egypte heeft mogelijk een burgeroorlog afgewend. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd in Jordanië... naar aanleiding van de afzetting van president Morsi. Het oordeel van de VS is van belang voor de Amerikaanse steun aan Egypte. En het weer is nog vrij zonnig. Aan zee worden 20 tot 23 graden. In het binnenland 25 tot 28. Ook morgen zonnig. Alleen langs de Noordkust wat bewolking van zee. En het wordt morgen 20 tot 27 graden. We hoorden net al de teleurgestelde aanvoerster van het Nederlands elftal, Daphne Koster. Maar we hebben ook nog even gesproken met Anouk Hoogendijk, verdedigster... over die teleurstellende prestaties van de voetbalvrouwen op dat Europese kampioenschap voetbal.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 Inderdaad, Vodafone.nl next. Het was een belangrijke drugsvangst, maar de samenwerking met Nederland die kan nog wel wat beter. Dat zegt het hoofd van het Libanese onderzoeksteam dat twee jaar geleden Mink K. arresteerde. Nederlandse topcrimineel werd gepakt met 53 kilo cocaïne. Hij is in Libanon veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Correspondent Sander van Horen. De gevangenis waar Minka zit, die ligt even buiten bij Roet. Op de heuvels in een gebied met heel veel groen, heel veel bomen. Een slingerweg die er naartoe leidt, maar wel een slingerweg met controlepunten. En het prikkeldraad natuurlijk op de muren van de gevangenis. Waar een van de thema's ook hier in Libanon is, dat die gevangenis overbevolkt is. Nou, daar zit hij dus. De derde, uh, Mr. Robert Mink Idekok. Kijk, dat is hier de derde naam. Meneer Robert Mink Eddy Kok. Ibrahim Basboes, de hoofdonderzoeker van het politieteam dat Kok destijds arresteerde. Hij heeft net een afschrift gekregen van het vonnis van de rechter. Hij bladert er doorheen. Acht jaar cel dus, minder twee jaar die die al zit. Dat is dus nog zes jaar in die gevangenis. Ik denk dat dat soort mensen. There is their place. Mensen zoals hij horen thuis in de gevangenis, zegt hij tevreden. Ze hebben hun lot bepaald toen ze zich met dergelijke misdaden inlieten. They begin in this kind of Het is een grote zaak, zo niet de grootste drukzaak in de Libanese geschiedenis. I think it's big case. We, uh, we confiscate 53 kilo's of, uh, cocaine. But we arrested uh, three big fish. Big criminals, Three big criminals. Een internationaal netwerk waarbij we niet alleen de drugs vingen, maar ook de drugscriminelen, Drie grote vissen. Hier, maar misschien de Satikin. This deze. De kranten schrijven erover en ook over de schoonfamilie van Minka. Een Libanese familie die ook van een aantal onfrisse zaken verdacht worden in het buitenland. Uh, for criminals, no nationality. Internationale samenwerking bij de strijd tegen drugs is nodig, zegt hoofdonderzoeker Bas Boes. Tijdens ons onderzoek naar Min Kok, twee jaar geleden was er eigenlijk nog geen contact met Nederland. Daarna wel. Uh, yes, we cooperate uh, after. De verhaal van dit netwerk of de verhaal voor dit netwerk, niet before. Maar uh, we moeten onze kooperatie en collaboratie op het internationale level. Het kan dus altijd beter. De strijd tegen drugs is een internationale strijd. Dat zei Sander van Hoorn. Meer over de zaak tegen Minka en de veroordeling dus van uh, hem... staat natuurlijk op onze site, uh, nos.nl. Daar staat ook een verhaal van Ilan Sluis over de hele geschiedenis van Minka. De criminele geschiedenis heb ik het dan over. De toer! De Nederlandse berg, de Alpdues, d'U.S. Deze keer met uh, aanzienlijke restricties, ook voor Nederland. Want uh, voor het eerst staan er twee beklimmingen op het programma... met de riskante afdaling van de Col de Sarenne. Jeroen Wielert, het staat recht, reed alvast berg op. Dat moet niet met de fiets zijn geweest. En met moeilijkheden bergaf. Het waarschuwingsbord beneden in Bourg-d'Ouizan... laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Campingkaars...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 Hebben de mensen van de gele nummerplaat HLPL 47 het toch gered, Wij hebben dat gered, ja. Wij staan van voor voor Al hier. Ik ben meneer Ademberg uit Rosmalen en ik geniet als een, een klein kind. Wanneer was u hier voor het eerst op in, in 1978. Toen wonen uh, Polentieren en die werd gedisqualificeerd. En de Kuiper werd toen weer einde als winnaar opgeroepen.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 Ja. Een enorm avontuur uh, daar op de berg, alleen al om de berg op uh, te komen. Het is een vrolijke bedoeling daar, uh, ook uh, vanochtend vroeg schijnt het alweer heel gezellig daar te zijn. Met allerlei soorten muziek, Dries Roelvink schijnt daar erg populair te zijn. Nou, om uh, het feestvreugde een beetje luisterbij te zetten, hebben wij natuurlijk een Franse plaat. Ik mag niet door het intro heen praten, en u hoort zelf wel waarom niet.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 Berg is mooi, la montagne belle. Jean Verrat was dat. En we kennen het natuurlijk ook allemaal in die vertaling van Wim Sonneveld. Het dorp. Opnieuw dreigt er een korting op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden. Drie grote pensioenfondsen, het ambtenarenfonds ABP... en twee pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT... die zeggen dat de kans groot is dat eind dit jaar de pensioenen opnieuw omlaag moeten. Deze fondsen hebben de pensioenen dit voorjaar ook al eens verlaagd. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er veel meer fondsen zijn waarvoor een korting dreigt. De woorden die ze kiezen zijn verschillend, maar de boodschap blijft hetzelfde. Deze drie grote fondsen, waar miljoenen Nederlands bij aangesloten zijn... waarschuwen voor opnieuw een verlaging van het pensioen. Henk Brouwer van pensioenfonds ABP. Met 2,6 miljoen deelnemers het grootste fonds van Nederland. Deelnemers moeten erop rekenen dat het niet kan uitsluiten... Dat er, een, dat er een duidelijke korting moet gaan plaatsvinden. En hetzelfde geluid bij pensioenfonds PMT...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 En tot slot Hans van der Wind van het kleinste metaalfonds PME. De vraag of dat aan de orde is, is echt serieus. En er is een behoorlijke kans dat dat inderdaad daadwerkelijk het daadwerkelijke geval zal zijn. Voor het einde van dit jaar moeten alle fondsen aan de wettelijke eis voldoen. Dat betekent dat ze een dekkingsgraad moeten hebben van 104,3%. procent. Vandaag blijkt dat een groot aantal fondsen die grens nog niet heeft bereikt en dat mogelijk voor miljoenen deelnemers van die fondsen een korting draagt. Niet alle fondsen hebben de gegevens over het afgelopen halfjaar al gepubliceerd. De NOS heeft de gegevens verzameld van bijna 70 fondsen. Drie kwart zit nog onder het wettelijk vereiste. Zo'n 43 procent zelfs onder de 100 procent. Dat betekent per saldo dat eh, nogmaals als deze trend zich eh, voortzet... een ernstige aantasting van de koopkracht van onze gepensioneerden. Want die raken, eh, die voelen dat gelijk in hun portemonnee. Een korting dreigt, maar daar blijft het niet bij. Want de afgelopen jaren hadden de fondsen niet het vermogen... om de pensioenen te verhogen, te laten stijgen met de inflatie. Al met al lopen de gepensioneerden bij PMT... nu al een flink stuk van hun pensioen mis. Guus Wouters rekent uit dan is dat uh, met grote stappen vlucht thuis een percentage van 16 procent. En daar komt dan eventueel nog een extra korting bovenop? De kans dat daar een extra korting bovenop komt, is zeer aanwezig. De omvang van de korting weten we dan nog niet precies. Het kan allemaal meevallen als de beurzen aantrekken en de rente weer stijgt. Maar gelet op de ervaring van de afgelopen jaren... durven de fondsbestuurders daar niet meer op te hopen. En daarom worden de deelnemers voorbereid op het ergste een nieuwe verlaging van het pensioen. We horen bijdragen bijdrage van Gertjan jan Dennekamp. En na zeven uur praten we daar over verder. En nu gaan we praten over het verkeer, over files die er wel of niet zijn. Doen we bij de ANWB met Jolanda van der Velde. Jolanda, zijn er files? Nee, momenteel nog helemaal niks. Het is uh, heerlijk rustig op de weg, je kan overal goed rijden. Uh, waar we verwachten uh, files, ja, dat is een beetje rond Amsterdam en Rotterdam... maar het zal niet al te veel zijn. Meestal na koffietijd uh, wordt het wel wat drukker. Ja, en de afgelopen dagen hadden we veel te maken met vrachtwagens... die uh, opeens omvielen. Ja, ja, omvielen of gisteravond ook door een lekke band. Het kan zomaar gebeuren, dat is uh, niet vooruit... te. Nee. Ja, er zit geen, laat zeggen, geen, geen relatie tussen. Nee, helaas. Die kan ik niet aanzien. Nee. Nou goed, dan na koffietijd horen we je weer op deze zender, Jolanda. Oké, okay. dag. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Voor de Nederlandse voetbalsters is het Europees kampioenschap in Zweden... geëindigd in een deceptie. De laatste groepswedstrijd tegen IJsland werd met 1-0 verloren. En daarmee kwam een droom ten einde. Toch begon Oranje vorige week sterk aan het toernooi. met een gelijkspel tegen favoriet Duitsland. En dat maakt volgens verdediger Anhoek Hogendijk de uitschakeling extra pijnlijk. Nou, we hebben hier zo lang met z'n allen en zo hard voor gewerkt. Echt weken bij elkaar gekomen, maandenlang. En heel lang voorbereiding gehad. En we hebben het zo goed gedaan met elkaar. En dan is zo'n toernooi gewoon zo teleurstellend. Dat ja. Alles stort dan eventjes in gewoon. Juist omdat, uh, ja, je stond er eigenlijk zo goed op, hè? En die wedstrijd van Duitsland, met name de tweede helft... was daar zo'n bevestiging van? Ja, klopt. Eigenlijk tegen de, de beste tegenstander... Uh, hebben we het eigenlijk het best gedaan. En uh, dan hoop je dat je die lijn door kan trekken. En ja, dat lukt dan de tweede wedstrijd niet. En vandaag gingen we vol goede moed deze wedstrijd in. En uh, ja, ze scoren één goal. Uh, wij hebben, denk ik, 80% balbezit... Um, zijn veel meer in de aanval, uh, hebben meer schoten op doel, maar hij wilde gewoon niet in. Dus ja, heel frustrerend en heel teleurstellend. Hoe stond jij daar in de tweede helft in? Voelde je het einde naderen? Uh, werd je daar emotioneel van wellicht? Nou, in de wedstrijd niet. Ik was heel gretig, bijna agressief zeg maar. Ik zat wel constant op die klok te kijken en uh, wilde dat tempo erin houden. Um, maar ja, je ziet langzaam die klok wegtikken en. Uh, je wordt wel een beetje wanhopig, want je denkt, uh, we moeten er nu wel snel in. En dan, ja, eerst hoop je dat er nog twee doelpunten ingaan. En later denk je, nou ja, met eentje heb je nog uh, een kans om door te gaan. En dan is het eindsignaal en dan ja, valt ons hele droom in duigen eigenlijk. En uh, yeah. ja. Ja, het is makkelijk om te zeggen, nu oprichten en naar het WK. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Ja, dat, het is wel zo. En uh, vandaag voelt dat absoluut niet zo. Vandaag zal gewoon in. Uh, ja, verdrietige avond zijn. En uh, niet alleen vandaag, maar dat zal nog wel eventjes zo duren. Maar ja, inderdaad, daarna moeten we gewoon snel omschakelen en gewoon door. Want we hebben een goede ploeg en we hebben het helaas hier niet kunnen laten zien. Maar we gaan het in de WK-kwalificatie wel laten zien. En dat was Anouk Hogendijk in gesprek met Ronald van de Geer. We gaan zo eens eventjes bellen met Nijmegen en omgeving, want Dionne loopt. En we bellen eens eventjes en kijken hoe het met de blaren is. Ondertussen beginnen de mannen van Kien al te spelen. Somewhere only we know. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal.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 Let me in I'm getting tired And I need somewhere to be Somewhere only we know. Wij weten waar ze is. Jona straks, presentator hier bij de NOS bij het Journaal. Ze loopt namelijk. Ze loopt de vierdaagse in Nijmegen. Dit is alweer de derde dag dat we elkaar spreken. Jan, uh, gisteren had je een beetje last, althans na die eerste dag. Je voelde spieren op plekken waar je ze nog nooit had gevoerd. gevoeld. Uh, heb je nieuwe spieren ontdekt vandaag? Ja, wel redelijk, ja. Ja, nou laten we zeggen, ik loop nog. Maar ik moet zeggen dat het wel. Uh... Hier en daar wat stijf voelt. <lacht> ik heb ja. wel uh, last, vooral van mijn benen, mijn bovenbenen. Die uh, doen wel pijn, maar ik, uh, ik hoorde hier net, pijn is fijn, bloed is goed en jeuk is leuk. Dus uh, ja, wat dat betreft ben ik <lacht> goed bezig. <lacht> <lacht> Oké, okay. ja nee, dat is om de moed erin te houden, dit soort spreken Ja, ja. Spe speciale taal in Nijmegen. Ja, ja, ja. En, uh, en, en, en, en de blaren? Bijgekregen. Dus ik, ik hou het op, uh, op de twee die ik de eerste dag heb opgelopen. En ik hoop dat dat vandaag ook zo blijft. Want dan, nou ja, mijn voeten voelen wel goed en de rest van mijn lichaam wat minder. Maar dat compenseert dan een beetje. Hè. Dus uh, ja. nou, nou, he als het zo blijft ben ik tevreden. Herstellen die blaren uh, dan of is het gewoon een wond waar je mee moet verder lopen? Ja, ik had, eentje had ik niet heel goed geprikt. Dus die is gisteren ja. tijdens de lopen weer helemaal vol uh, gelopen. Dus die hebben gisteravond weer uh, nou maar een beetje open gesneden. Ik had even gevraagd hoe ik het beste kon doen. En dan zei ze, nou, maak er even een mooi sneetje in en dan loopt hij helemaal leeg. Dus ik hoop dat hij vandaag uh, leeg blijft. Maar dat uh, zullen we zien aan het einde van de dag. Goed, tot zover het medisch bulletin straks. <laughs> um, <laughs> uh, vandaag is, is, is ook uh, in Nijmegen de bergetappen. Ja, de bergetappe, ja. Is dat nog speciaal? Dat, want de, de, de zeven heuvelen gaan jullie over, hè? Ja. Ja, andere jaren van vind ik hem altijd wel erg leuk om te lopen, omdat de sfeer daar gewoon heel goed is. Maar omdat ik nou zo last heb van mijn kuiten en mijn bovenbenen, zie ik er wel een beetje tegenop. Ja? Ja, toch Want wel. Je, je voelt die spieren dan extra op het moment dat je omhoog gaat, of juist als je naar beneden gaat? Met het afdalen, dan voel je het echt heel goed. En vooral je, je schenen, die, nou ja, daar komt dan extra druk op te staan, en ook op mijn bovenbenen. en die. Nou Bert, voelt voelde nu op dit moment behoorlijk hard. Dus ik denk dat het aan het einde van de dag alleen maar erger is. En dan moet ik nog die, die heuvel op. Dus dat, dat wordt een uitdaging. Ja, ik, ik, ik, ik laat ik las ergens want je schrijft ook voor NOS.nl uh, af en toe... wat dat je de spierpijn eruit ging dansen. Maar dansen is er niet meer bij. Nou, het is meer huppen op muziek. Ik, ik, ik huip niet zo'n beetje mee. <laughs> maar dat is toch wat beter dan dat je gaat zitten. Want dan koelen die spieren af. Maar. En als ik dan nog naar huis moet, dat is echt een grote ellende. Dus ik heb besloten om gewoon iedere keer wanneer ik binnen ben... maar een beetje leuk mee te bewegen op de muziek. En uh, nou, voor mijn gevoel is dat wat beter dan, uh, dan meteen bij neer te gaan zitten. Nou, zet hem op uh, vandaag. Als je dit achter de rug hebt, dan heb je het, uh, het ergste gehad. Want morgen ja, wordt één grote feestdag. Positief blijven denken, toch? Ja, wat zei je ook alweer? <laughs> uh, wat waren de spreekwoorden? Uh, pijn is fijn, jeuk is leuk en bloed is goed. We houden ze erin. Jan, succes vandaag. <laughs> dankjewel. Doeg. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jacqueline Ekman, pijn is fijn. Nou. <laughs> uh, hier nog niet, hoor. Nee. Uh, de achttiende etappe in de Tour is al voorzichtig reden... voor een feestje op de voorpagina's. Drie kranten, de Telegraaf, Metro en het AD... plaatsten dezelfde foto, een treintje van oranjefans op de alp US. Mannen zorgen in de bocht, bocht nummer 7... dat de stemming er alvast goed in zit. Tienduizenden Nederlanders zijn neergestreken... op de flanken van de Hollandse Berg... De Telegraaf heeft voor de gelegenheid auto-renner Henny Kuiper geïnterviewd. En die rekent vandaag op een Nederlandse winnaar. We hebben in Mollema, Tendam, Geesink en Poels vier prachtige klimmers. Welk land kan ons dat op dit moment nazeggen, zegt Kuiper... die zelf twee keer op de Alpe d'Huez won. De Telegraaf schrijft verder dat voor miljoenen Nederlanders... opnieuw een korting dreigt op hun pensioen. De financiële situatie van de vijf grootste pensioenfondsen... is de afgelopen tijd weer verslechterd. En dat is een tegenvaller, want in het eerste kwartaal... ...van 2013 ging dat juist beter. Zou de dekkingsgraad van eind juni de uitgangspunt zijn... ...dan moeten pensioenen volgend jaar met 7 worden gekort. Maar zover is het gelukkig nog niet. Pensioenfondsen hebben tot eind dit jaar om weer financieel aan te sterken. Na 7 uur praten we erover door met economieverslaggever Gertjan Dennekamp. Die heeft nog veel meer fondsen onderzocht... ...dus het beeld bij hem is nog completer, zal ik maar zeggen. Volgens Gratis Dagblad Metro lopen ouders de deur plat bij de opvoedpolie. Zo'n 10.000 ouders klopten daar vorig jaar aan voor hulp bij het ouderschap en de opvoeding. Dat is een stijging van 43 vergeleken met een jaar eerder. Een deel van die stijging kan vast verklaard worden... doordat er steeds meer vestigingen van die opvoedpolie bijkomen. Maar ook de toenemende armoede in gezinnen speelt volgens de organisatie een rol. Vanwege de toenemende vraag wil de organisatie snel meer vestigingen openen. Een klein bericht uit het AD. De klok op de Dom in Utrecht is blijven stilstaan. En die kan niet worden gemaakt voorlopig de eerstkomende drie weken. Want... De reparateur, er schijnt er maar één te zijn die dat kan, is op vakantie. Goed, geen tijd in Utrecht. Ik zeg dat het drie minuten voor zeven is. Speciaal voor Utrecht. Straks Klaas Mollema, de vader van, oh, van zijn zoon Bouke. Over de kansen op uh, de, en sommigen zeggen niet meer zo, Nederlandse berg.